9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u nog veel meer over James Gandolfini, alias Tony Soprano, de overleden Amerikaanse acteur. En de reactie over Bernanke, het laatste nieuws krijgt u van de beurzen. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt lijkt langzaam terug te komen. Dat zegt ING Bank op basis van een enquête onder ruim 1200 mensen. Klanten vinden het een aantrekkelijke tijd om te kopen... omdat het aanbod groot is en de prijzen zijn gedaald. Verder stijgen de huren, waardoor kopen vaak een goed alternatief is. Ook is het volgens ING gunstig dat de politiek... na lange onzekerheid duidelijkheid heeft gegeven... over die hypotheekrenteaftrek. In Oosterwijk woedt een grote brand in een aanmaakblokjesfabriek, Fire Up. De brand is inmiddels onder controle, maar hij is nog niet geblust. De brand brak rond half vijf vannacht uit op een industrieterrein... en werd al snel groter, vertelt de eigenaar van de fabriek. We hebben een brandmeldcentrale en die hebben ons doorgegeven... dat er rookvorming was. En toen zijn we gaan kijken en uh, ja, toen was het eigenlijk al te laat. De brandweer probeert de naastgelegen panden te behouden. Vanwege de enorme rookontwikkeling adviseert de brandweer ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen, is gebleken uit metingen. Tussen Tilburg en Eindhoven reden urenlang geen treinen vanwege de brand. Na acht uur werd het treinverkeer hervat. Meer dan twee derde van de ouderen wil dat de stemcomputer weer wordt gebruikt bij verkiezingen. Dat blijkt uit een enquête van Ouderenbond Anbo. De meeste ondervragen vinden digitaal stemmen betrouwbaarder dan met het rode potlood. Ook vinden ouderen het niet meer van deze tijd om op papier een stem uit te brengen. En vinden ze de snelheid van digitaal stemmen belangrijk. In maart zei minister Plasterk dat hij opnieuw een discussie wil over elektronisch stemmen. Hij vindt het potlood waar sinds 2007 weer mee gestemd wordt niet meer van deze tijd. Femke Halsema heeft scherpe kritiek op het functioneren van hulporganisaties. De oud-GroenLinks-politica is nu voorzitter van de Stichting Vluchteling. Volgens Halsema werken hulporganisaties onvoldoende samen. Zijn ze hun eigen belang onbedoeld belangrijker gaan vinden dan hulp aan vluchtelingen? En richten ze zich te vaak op zichtbare hulp die makkelijk te fotograferen is? Ze betoogt dat vandaag in de Van Heuven-Goedhart-lezing... die de Volkskrant al voor een deel heeft gepubliceerd. Nederlanders gaan door de economische crisis minder met vakantie. Vooral de hotels krijgen minder boekingen, maar ook kamperen is minder in trek. Dat staat in een rapport van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... in samenwerking met onderzoeksbureau Nipo. Het aantal Nederlanders met zomervakantieplannen is gedaald... met ongeveer 300.000 ten opzichte van vorig jaar. We hebben er geen geld meer voor. Alles uh, wordt duurder, dus het is allemaal niet goedkoper geworden de laatste jaren. Nou, wij gaan wel op vakantie, maar in plaats van wat langer... gaan we eigenlijk gewoon een paar dagen weg in Europa. Een paar jaar geleden hebben we nog naar Costa Rica geweest uh, drie weken. Nu zit het er even niet meer in. Het zit er even niet in. In midden Peru zijn zeker 30 mensen omgekomen door een busongeluk. Negen passagiers worden nog vermist. De bus raakte van de weg en stortte in een rivier. Volgens de busmaatschappij was de bewegwijzering bij de plek van het ongeluk onduidelijk. De bus drijft nog in de rivier en er wordt nog gezocht naar slachtoffers. 15 mensen overleefden het ongeluk in Peru. Ze liggen in het ziekenhuis. De Amerikaanse stad Los Angeles geeft alle schoolkinderen een iPad. De tabletcomputers moeten op den duur alle schoolboeken vervangen. In L.A. wonen 640.000 schoolkinderen. In eerste instantie krijgen 31.000 van hen een iPad. De stad trekt voor het project 30 miljoen euro uit. En het weer nog van het zuidoosten uit buien met kans op onweer, hagel en windstoten. In het noorden en westen is het nog enige tijd droog. Het wordt 20 graden op de wadden en 24 tot 28 landinwaarts. Morgen veel bewolking en een enkele bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Kiesinformatie bij de ANWB. John Bakker stelt al niet veel voor. Loopt het nu hard af? Uh, het, loopt, nou, het loopt niet zo hard af. Het loopt langzaam af. Dat wel. 20 files, nog uh, iets meer dan 60 kilometer bij elkaar. Er zijn alleen geen bijzonderheden meer. De meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij brugge, 6 kilometer. 5 kilometer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen, voorknopend Bad dorp. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag, tussen Noodorp en Den haag Malieveld, 6 kilometer. De Beurs, De Vira en Gandolfini over twee minuten.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 Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. U hoorde het in het journaal. De aanmaakblokjes doen het iets te goed, merkte ze in Oosterwijk. Ook in Singapore hebben ze last van rook. Singapore zit uh, weer eens in de rook van de buren, namelijk Indonesië. Rook van aangestoken bosbanden daar. De Vira-brand is voorlopig geblust. Maar ja, wat nu? Ja, dat wilde de Tweede Kamer ook wel eens weten. En liefst een beetje snel. De Tweede Kamer wil ook andere partijen betrekken... in het nadenken over een alternatief voor de Vira. NS moet voor 1 oktober met een vervanging komen. Maar de Kamer wil daar niet op wachten, zegt Duco Hoogland van de Partij van de Arbeid. Wat wij wilden is eigenlijk alle opties openhouden... zodat we, als er straks een voorstel ligt van de NS, ook dat kunnen vergelijken met anderen. Nou, de staatssecretaris die kan dat niet doen. He, er ligt een uh, advies van de landsadvocaat. Dan doe dat niet, want dat gaat heel veel geld kosten en juridische procedures opleveren. Dus mijn voorstel is nu dat de Kamer dat zelf doet. En dat wij aan een aantal mensen die daar verstand van hebben, hoogleraren, uh, gaan vragen van nou wat zijn nou de mogelijkheden. En aan partijen gaan vragen van ja, uh, wat zouden jullie kunnen doen? Nou, Manu Lagijs is topman van een van die andere partijen, namelijk Veolia. Hij is wel blij met deze stap. Ik vind het uh, een heel goed idee dat uh, niet alleen met ons... maar ook met andere collega's gepraat wordt. Uh, dan maakt het een grote kans op, een, uh, op het vinden van een goede oplossing. Dus uh, ja, we vinden het een goed idee. Hmm. Nou is het natuurlijk niet alleen maar meedenken. Want de Kamer wil een alternatief plan um, hebben... dat ze naast het NS-plan kunnen leggen... zodat er uiteindelijk wat te kiezen valt. Maar de vraag is dan natuurlijk of u um, ook mee mag doen dan he, uiteindelijk. Nee, dat, dat, dat klopt. En ik denk dat het ook niet uh, slim zou zijn nu om de NS-concessie direct te stoppen. Maar uh, bekijk al de alternatieven die er nu zijn... en maak dan het oordeel of je de NS-concessie op de hoogsnelheidslijn stopt of niet. En uh, er zijn meerdere partijen, niet alleen wij, maar ook Virgin en Ariva die aangegeven hebben... van uh, te willen kijken of wat ze een betere oplossing kunnen bieden. Dus uh, dat voor grote opties. Ja, en u zou wel willen meedenken, ook als het betekent dat u uiteindelijk niet eens een deel van, van de koek krijgt? En natuurlijk, kijk, je weet op voorhand niet of je de beste oplossing hebt. Uh, daarvoor moet je weer uh, nieuwe data krijgen. We hebben ooit alle data gekregen, dat is ondertussen 12 jaar geleden. Uh, wat is de intentie van het kabinet ondertussen? Uh, blijft er uh, een, een recht op uh, of een verplichting op uh, voor iemand te rijden? Komt alles open? Dat soort zaken moeten besproken worden. En op basis daarvan kan je gaan kijken wat de beste oplossing is die wij kunnen bieden, maar ook de anderen. Ja, maar stelt u dat dan als eis dat ze daar in de toekomst naar gaan kijken of om alles open te doen Want eerder? heeft u forse kritiek geleverd over die concessie van de NS... en de beschermde status van het spoorbedrijf. Nee, maar dat klopt. En... Nog zo, en kijk, ik begrijp de, de, de moeilijkheid van het kabinet uh, vandaag. Het kabinet zit in feite in een situatie waar ze in een, uh, ja, een padsituatie zitten. Uh, er zit uh, veel geld in de boeken, een uh, vooruitzicht van, van inkomsten, die uh, hoogstwaarschijnlijk nooit zal gehaald worden. Dus uh, op het moment dat je dit onderzoek doet, bestaat de kans ook dat, uh, ja, dat je een serieuze afschrijving mag doen op uh, inkomsten die al in je boeken hebt. Ja. Ja. Heeft u trouwens uh, al een alternatief? Heeft u ideeën? Heeft u bijvoorbeeld treinen die harder kunnen dan 160 kilometer per uur? Uh, we hebben niet direct uh, treinen direct, uh, bij de hand. We zullen ook moeten kijken zoals NS wat er in Europa beschikbaar is. En uh, op de korte termijn uh, zullen, uh, ja, is er weinig kans op hoogstelingstreinen. Uh, behalve misschien de al is die een paar frequenties verhoogt. Hm. En die uitdaging zal voor iedereen dezelfde zijn. En wat, wat is uw idee dan voor eventueel uh, een oplossing uiteindelijk? Ja, kijk op de, op de korte termijn zijn we het eens of vinden we de ideeën die momenteel op tafel liggen het vergroten van de en zo snel mogelijk. Zijn, het vergroten van frequenties, zegt u, hè, want u viel even weg. Uh, ja, ja, ja, ja, dus de, de, de hoge treinfrequentie te verhogen van de, van de tallies. En, en daarnaast de, de BRUX-trein, die moet zo snel mogelijk weer naar 16 uh, frequenties per dag. En uh, op de middellange termijn, en dan spreek ik niet over 10 jaar, uh, ook niet over 5 jaar, maar kijken of in een paar jaar echt een volwaardig hoge uh, alternatief uh, kan geboden worden. En dat zei Manu Lagijzer, topman van Veolia, een van de partijen die dus graag met de Tweede Kamer praat. De baas van het Amerikaanse stelsel van centrale banken zei gisteren... dat het einde van zijn stimuleringsprogramma in zicht is. Ben Bernanke verklaart dat hij het pompen van geld in de economie... dit jaar nog gaat verminderen. En dat er volgend jaar een eind aan wordt gemaakt. Bart Kamphuis van de economieredactie gaan we naar overschakelen. Bart, want hoe reageren dan de Europese beurzen daarop? Ja, die reageren daarop. Althans, het lijkt erop dat ze daarop reageren. Ze zijn allemaal in de min. De AEX staat nu op een verlies van 1,24%. 20% op 346 punten is, wat nog wat lager geopend zojuist. En ook het uh, beeld in uh, Parijs en Frankfurt is uh, negatief. En dat is allemaal dan in navolging van wat er uh, gisteren en afgelopen nacht gebeurde op respectievelijk de beurzen van uh, Wall Street, de Dow Jones en de S&P 500 uh, doken anderhalf procent, een kleine anderhalf procent in de min. En afgelopen nacht in Azië was het ook raak uh, in Japan. De Nikkei verloor 1,7 procent en de Hang Seng uh, beurs Hong Kong verloor uh, ruim 2,5 Hmm. Ja, dus Berenke denkt dat het uh, de economisch herstel in Amerika kan doorzetten zonder zijn, uh, zijn helpende hand. Maar beurshandelaren denken daar dus kennelijk anders over. Moeten we het ja. zo interpreteren? Nou ja, het blijft een, uh, inderdaad een kwestie van interpreteren. Kijk, de vet de, de, de, de het stelsel van Amerikaanse banken, kocht iedere maand voor maar liefst 85 miljard dollars aan obligaties op. Uh, dat is een enorme steunoperatie geweest uh, die nog steeds uh, voortduurt overigens. Uh, in, in, in ruil voor... Die obligaties kregen banken en andere financiële instellingen... die kregen geld op de balans te staan. Daardoor wordt geld makkelijk verkrijgbaar. De prijs van geld, rente, is laag. En het mm. idee is van, nou ja, dan gaan bedrijven makkelijker investeren. Dan gaan consumenten um, makkelijker consumeren, geld uitgeven. En op die manier kun je de economie stimuleren. Omdat ze goedkoop kunnen lenen. Omdat ze goedkoop kunnen lenen. Bedrijven kunnen goedkoop lenen om te investeren. Consumenten kunnen goedkoop lenen om geld uit te geven. En zo kun je ja, het zaakje aanzwengen. Dat is het, het, het, het, het, het grote idee. Maar er kleven natuurlijk ook bezwaren aan. En ook Bernanke weet dat dit een, een, een spelletje is... dat je niet eindeloos kunt doorspelen. Um, hij zegt nu van... nou, ik, ik zie dat die economie uh, wel weer aantrekt. En uh, ik, dat betekent dat ik dit middel langzaam kan gaan afbouwen. Uh, eind dit jaar uh, moeten we het maar eens wat minder gaan doen... met het uh, pompen van dat geld in de economie. En volgend jaar moeten we er maar mee stoppen. Maar aan de andere kant luiden veel analyses dat dat van het pompen van geld in de economie... Uh, niet zozeer de, de boel heeft aangezwengeld... maar dat eigenlijk het hele herstel bestaat uit dat extra geld... dat in de economie is gepompt. En dat de economie dus niet op eigen kracht aan het, uh, aan het herstellen is. En dat is een soort, ja, soort kip-ei-discussie... waarbij je nu uh, ja, de uiterste van die standpunten ziet. Uh, Benenki zegt van, uh, het, het gaat wel op eigen kracht... en uh, beleggers die hebben daar blijkbaar wat minder vertrouwen in... en zijn wat minder bereid nu, blijkt uit de cijfers. Op de scoreborden hier bij de beurscomputer zijn wat minder bereid om geld in aandelen te stoppen, om op die manier uh, hun vertrouwen in bedrijven te uiten. Ja, maar trekt Benenky zich daar dan iets van aan? Gaat hij het hoe dan ook doorzetten, dat verminderen, of gaat hij toch ook kijken hoe de economie zich ontwikkelt? Ja, nou, het, het, het, het zijn aankondigingen toch wel met mitsen en maaren, want hij heeft gezegd van: ik, uh, ik ben echt uh, plechtig uh, van plan om dit te gaan doen, hè, het uh, afbouwen van die stimulering. Maar ik doe dat alleen als uh, het herstel van de economie dat je nu in de dat de Staten langzaam ziet uh, gebeuren als dat echt volhoudt. En ook volgend jaar moet het herstel wel aanhouden. Uh, anders moet ik misschien toch nog maar weer van gedachten veranderen. Goed. AIX is inmiddels ook geopend, hè? Ja. Goed. Ja, ja, ja lager, dat hè? heb ik... Uh, ja, die... had je al gezegd. Ja, ja precies. Net als andere ook lager. Ja, en die als... stand is nu uh, ja, onveranderd. Het staat oh, uh, ruim een procent okay. in de min. Bart ja. Kamphuis van de economie-redactie, dank je wel. En zo nog veel meer over de overleden acteur James Gandolfini. Blijft u luisteren. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. En de start vanochtend, Spits. Bij de ANWB, John Bakker. Ja, het was niet veel vanochtend. Maar uh, wat er stond, of uh, wat er staat, moet ik eigenlijk zeggen. Want het lost maar langzaam op. 22 files. Uh, nog altijd zo'n uh, 65 kilometer bij elkaar... Met de meeste vertraging nu op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Maliveld, 8 kilometer. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij de afrit Oosterbeek, 2 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Tony Soprano is niet meer. James Gandolfini. acteur die de rol vertolkte van de bekende maffiabasis overleden... Hij kreeg een hartaanval tijdens een vakantie in Rome... Candolfini was een opmerkelijk acteur en zeer geliefd onder collega's. Hij werd 51 jaar. Nice outfit. Mm. Alabama, our coke and, uh, met zijn grote postuur is James Candolfini een opvallende verschijning in Hollywood. Hij speelt in tientallen films met een mafioos randje. <laughs> zoals True Romans en The Mexican met Julia Roberts. Oh, Ik so het. All, hey, what do you want a medal or something? You want like a little trinket saying you identified a homosexual? Vorig jaar nog kruipte hij in de rol van CIA-baas Lian Panetta op jacht naar Osama bin Laden. What else have you done for us? He bin Laden. I done nothing else, gedaan. Maar het grote publiek kent hem vooral van die ene rol. De maffiabaas uit New Jersey. Het is een van de eerste succesvolle series van betaalzender HBO. Een serie waar kosten nog moeite gespaard worden. En waar realistisch en grof taalgebruik niet wordt weggepiept. Who's your fucking boss, huh? Who's your fucking boss? You think I'm afraid of that fat fuck? Oh, you can go shitting his head. That's really fucking great. Zes seizoenen lang is Tony Soprano de aaibare crimineel... met een cholesterolprobleem en een psychiater. Fucking break. Gandolfini wint talloze prijzen met de rol. Collega's noemen hem geniaal. Zelf vindt hij dat de makers van de Sopranos... wel wat meer credits hadden mogen krijgen. Show like crew. In 2004 reist hij naar Irak... en ontmoet hij Amerikaanse militairen... die gewond raakten tijdens de oorlog. Hij maakt er een documentaire over... omdat hij diep onder de indruk is. Het me. I guess some people forget about that or don't think about it. And I think uh... een emotionele man en een man met humor. Zo vertelt hij aan studenten dat er niet veel nodig is om een boze Tony Soprano te spelen. Some of the things I'll use to get angry are lack of sleep. Will piss you off to no end. En zo zijn er wel meer vreemde trucjes om in de rol te kruipen. Ik doe veel lot of weird things, bang my head on things. I mean, you know, you do whatever you need to do. You can put a rock in your shoe, a very pointy rock. Walk around with that all day. I find I need to be alone. I'm not the type die going to be chatting a lot before I have to do something. I'll drink six cups of coffee. Gandolfini concentreerde zich dus graag alleen. Zijn collega's noemen hem een lieve man die veel te jong gestorven is. Ooit kreeg Gandalfini de vraag: "Wat hoop je dat God tegen je zegt?" Als je in de hemel komt. If heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? Take over for a while, I'll be right back. Wachtig. Tony Soprano, James Gandolfini. Want zo kennen we hem toch vooral. als Tony Soprano. U kunt meer over hem lezen trouwens op onze website nos.nl. .no. En Mano Remmers heeft het hele ochtend al over deelauto's. Mensen huren een auto van een autobezitter. En zo deelt men dan de auto en is er geen verhuurbedrijf meer nodig, uh, Mino, Als je zo'n auto plotseling nodig hebt of hem uh, ziet uh, zitten. Dat is een leuk open sportwagentjes. Ik zag er net een. Ja, dat kan allemaal. Ja. Ja, of je hebt eens een keer zin in de een Porsche te rijden. En, ja. en iemand in de buurt heeft zo'n auto, maar die heeft het natuurlijk niet elke dag nodig. Nou, dan kan je dat een keertje doen. Heel erg handig. En uh, het is ook handig als je zelf bijvoorbeeld in een wijk woont... waar heel erg moeilijk is om te pakken. Als het verdam woont in Utrecht en u hebt ook geen zin om een dure auto op de stoep te zetten. Nee, klopt. En er is weinig parkeerplek. Dus uh, ik vind het fijn dat er een vaste parkeerplek is bij ja. MyWheels. MyWheels, hebt u net een autootje geboekt? We staan er nu bij? Ja, het is gewoon een autootje. U doet hem open met een pasje, zie ik. Ja, dat klopt. Ik, uh... Dat is een beetje het, het Green Wheel systeem, hè? Ik ken de green, dat, dat niet, maar ja. hier, hier werkt het zo. Ja, ja. En de, de, de deur gaat open. Dus je Hangt er een soort, ik zie een meter, een soort taximeterachtig systeem hangen. Ja, dat is de boordcomputer. Daarmee kunnen ze bij de centrale in ieder geval volgen wie er rijdt en uh, wat je rijdt. En, uh, wanneer je weer terug bent. Ronald Havelman is van MyWheels. U doet hetzelfde als waar we vanochtend waren bij Snapcar met dubbel P. Uh, het is eigenlijk een systeem. Aan de ene kant auto's die in de wijk staan die van jullie zijn. Maar wat enorm toeneemt, iemand heeft een auto... maar die gebruikt hem niet en verhuurt hem aan iemand in de buurt. Ja, MyWheels doet beide dingen. En die enorme groei zit in de particuliere wagens. Ja. Want als je je auto niet zoveel gebruikt... je prikt hem bij ons op de website, dat is gratis. En je krijgt vanzelf klantjes die je auto gaan gebruiken. Maar is dit ook in toenemende mate... Is dit bij bij jongeren ook in trek, die bijvoorbeeld geen zin meer hebben... om zelf een auto te kopen? Ja, als je jongeren nu vraagt wat wil je het liefste hebben... dan zeggen ze een smartphone, terwijl ze altijd zeiden een auto. Dus jongeren willen wel auto rijden, maar ze willen het niet bezitten. Ze worden dus flexibeler. En ze ze hebben liever een, een luxe telefoon dan een auto. Ja, precies. En als ze die auto niet meer hebben... dan gaan ze per dag denken, hoe zal ik eens gaan? Ga ik met de trein of ga ik toch met de auto? En ze dus gaan hem gebruiken. En dus zal autodelen heel erg gaan groeien. Ja. Nou, dat blijkt ook uit de cijfers. Want het is ten opzichte van vorig jaar enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het kennis Platform Verkeer en Vervoer. Uh, per vergelijking met vorig jaar 86% meer van dit soort initiatieven. Ik zit, het, het heeft ook iets jaren 60-achtigs, vind ik. Een huh? beetje ja. delen. is ja, het dat ook op? Van. Doet u het ook uit een bepaalde vorm van. Ja, goed voor het milieu. Ja, wat mij betreft uh, zo min mogelijk auto's uh, voor de deur. Dus uh, als er eentje is die door tien mensen gebruikt wordt... Uh, levert dat heel veel ruimte op in een, uh, in een straat, in een wijk. We hadden vanmorgen ook een verhuurder. Die zei, ja, ik kom makkelijk uit de kosten. Gaat de Belastingdienst dat niet een keertje vinden? Dat ze denkt, hey, het is eigenlijk een verkapt verhuurbedrijf? Nou, het is bedoeld om een deel van je autokosten terug te verdienen. Zo'n particulier die verhuurt zo af en toe zijn auto. En een auto is een duur ding. En daar verdien je wat op terug. Als je echt een winkeltje gaat beginnen, dan, dan weet ik niet wat ze ervan maken. Maken. Nee. Nou, ik geloof dat Astrid zo'n beetje gaat vertrekken. Ik wens u een goede reis. Nou, dankjewel. Ja. Uh, en, nou, tot, tot kijk. Uh, is, is dit nog iets voor bakfietsen? Campers, ja. boten. Ja. Op MyWheels willen we eigenlijk van alles gaan aanbieden en er is heel veel vraag naar bakken. Scootmobielen? Scootmobielen zouden kunnen, boten, auto's. We doen nu ook de fiets al. Via MyWheels kan je ook de OV-fiets huren. En ik doe dat uit een soort ideaal dat de mensen de keuze hebben. Vandaag ga ik met de auto of ga ik met de fiets en dat kan allemaal met één abonnementje. Dus ja. het is lekker makkelijk. Die binnensteden die steeds vol worden, is het handig. Zeg, ik heb nog twee aanmeldingen voor u. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, het gaat om Oosten en Rensen. Een auto is een weekend beschikbaar vanaf vrijdagmiddag... vanaf een uurtje of nou eigenlijk al voor twaalf... tot maandagochtend vijf uur ongeveer. Ja, nou, dat is hartstikke leuk voor mensen ja. die via MyWheels een weekendje weg ja, willen. Lijkt me echt, want, en ze doen het graag, want het zijn goede auto's. Het zijn vermoedelijk je collega's, maar ze zijn harte ja. welkom op MyWheels. Ja, ja de, klant, nee. de klant moet wel even reizen voor de mijnen. Ja, maar het is door heel Nederland, hè? Ja, overal. Maar de mijne staat in Hamburg van het weekend, de eh, Maino. Dus moet je er oh. even naartoe. Ja. <laughs> Dank je. Goed <laughs> aanbod was dat. Fijn. Bedankt. Ja. En Lara wil graag zo'n scootmobiel dan. Ja, leuk. Ja, dat lijkt me ook wel wat. Ja. Daar gaat ze. Zeven minuten voor half tien. Dankjewel. Remmers. Um, ik Remmers, moet even naar Spanje. Stoppen met je studie omdat je het uh, niet meer kunt betalen. In Spanje bezuinigt de regering op onderwijs door onder andere het collegegeld op universiteiten te verhogen. Hengel op die manier geld binnen en de beurzen staan onder druk. Daardoor kunnen, zo is berekend, tienduizenden studenten straks hun studie niet meer betalen. Vandaag komen alle universiteitsdirecteuren bij elkaar om te praten met studenten in de hoop iets te kunnen doen. Correspondent Jessica van Spengen op de universiteit in Madrid. Ik studeer Biologie de Complutense. Hij studeert Biologie aan de Complutense Universiteit in Madrid. Hij zit in het tweede jaar nu van zijn studie. De vraag is of dat hij door kan na dit jaar. Want wat is het probleem? Het probleem is het del van de prijs la, van ja, Het probleem is vooral dat de prijs van het collegegeld enorm omhoog is gegaan... En de beurs gaat omlaag. Ze calculeren dat het jaar dat ze 30.000 mensen niet meer kunnen Dus Ze hebben berekend dat er zo'n 30.000 mensen volgend jaar niet meer kunnen doorstuderen. En dat heeft allemaal met hun beurs te maken. En jouw ouders kunnen die niet bijlappen. Een ding dat er geen geld in zou zijn. of dat er niet no sopra, pues ze staan naar een carrière. Het hele gezin maakt dus offers. zodat er iemand kan studeren. In dit land is het werk. En waarvoor? Want als je kijkt naar de hoge werkloosheid onder jongeren... dan is het helemaal niet gezegd dat hij met deze studie op zak straks een baan zal vinden de José pakt in 2012, zijn papieren erbij. Hij laat zien dat hij in zijn pues, eerste a, jaar ruim 1000 euro a, collegegeld a, moest a, betalen. A, in zijn tweede a, jaar waren dat de kosten voor de a, eerste zes maanden. Een verdubbeling dus. A, de regering bezuinigt flink op het onderwijs, het collegegeld omhoog. En in Spanje kun je een beurs aanvragen als je ouders onder een bepaalde inkomensgrens zitten... Maar ook die beurzen staan onder druk. Je moet al je vakken halen met een gemiddelde van een 6,5 of hoger. Haal je dat niet, dan kun je gekort worden... of je beurs zelfs helemaal kwijtraken. Het is rustig in de bibliotheek van Universiteit Complutense in Madrid. Er zijn examens aan de gang. Hier zit een meisje, flink te blokken, een stapel boeken voor de neus. Er zijn dus mensen die mogelijk in de toekomst niet meer hier kunnen zitten... Gracias a Dios, podemos pagarlos. Deze jongen zegt, ik heb zelf geen problemen, ik kan gewoon studeren, maar ik hoor wel situaties om me heen. een caso de een instituto los aan de Zo waren er bijvoorbeeld docenten van de middelbare school die voor hun leerlingen het toelatingsexamen betaalden voor de universiteit. Dat moet je hier doen om toe te mogen treden. En sommige leerlingen kunnen dat dus zelf niet betalen. En sommige universiteiten helpen nu ook studenten... waarvan beide ouders geen inkomen meer hebben... of die met het hele gezin uit huis zijn gezet. En de directeuren van de universiteiten komen deze dagen bij elkaar... om een plan te maken, want ze willen toch eens met de minister gaan praten... om duidelijk te maken waar deze studenten eigenlijk in terecht zijn gekomen... door de bezuinigingen. Language and species. Wat ben je aan het studeren? Lengua. Taal. Lengua española, sí. En volgend jaar ook nog? Ja, als ze maar wel mijn beurs blijven geven. Si espero que sí. Maar omdat er zoveel aan het veranderen is, kan ze dat eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Zit er een kans in dat jij niet door kunt studeren? Voy a buscar trabajo Deze zomer gaat hij flink werken om ervoor te zorgen dat hij hopelijk zijn studie wel gewoon af kan maken. Maar wat al zeker is, is dat hij niet door kan studeren hierna. Como 4.000 euro al jaar, Want dat kost nog eens 4.000 euro extra. Ja. Consulent Jessica van Spenger was dat op de universiteit in Madrid. Singapore zit weer eens in de rook van de buren. Rook van aangestoken bosbranden in Indonesië verlamt de stad al dagen. De smog beneemt mensen het zicht en ook de adem. De luchtvervuiling is de ergste in de recente Singaporese geschiedenis. Singapore is woedend op het buurland. Daarom contact met onze correspondent Michel Maas. Uh, Michel, uh, hoe ziet dat eruit? Niet meer kunnen ademen in Singapore? Nou ja, Het is uh, vreselijk. Het, het zicht is inderdaad heel, heel erg uh, belemmerd. Ze kunnen 50 meter ver kijken op sommige plekken. En uh, mensen komen gewoon niet meer buiten. Het is zo erg dat zelfs McDonald's is gestopt met het uh, huis aan huis bezorgen uh, van hun voedsel. Want ze vinden dat ze hun uh, bezorgers niet meer aan deze smerige lucht kunnen blootstellen. En uh, ook het ministerie van Gezondheidszorg heeft mensen opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. En mensen die buiten moeten werken, die doen dat zo weinig mogelijk. Want het is gewoon gevaarlijk, zegt het ministerie. Hmm. En, en die bosbranden in de Nessie zijn aangestoken? Door wie dan? En waarom? Nou, worden, ze worden elk jaar aangestoken door boeren onder andere... die uh, ruimte willen maken voor hun akkertjes. Die branden een stukje bos plat en daar gaan ze dan... Uh, hun, hun spullen op verbouwen. Maar dat, uh, dat loopt elk jaar gruwelijk uit de hand... want dat worden enorme bosbranden, hele stukken oerwoud gaan er in vlammen op. En die, dat oerwoud dat verdwijnt om plaats te maken vaak voor palmolieplantages. En die bedrijven die die plantages hebben... die worden altijd als schuldigen aangewezen. Uh, die, die breiden illegaal hun plantages uit. En die betalen vaak boeren om vuurtjes te stoken... waar zij dan later profijt van kunnen trekken. Hmm. Nou gebeurt dit al decennia lang, of misschien nog wel langer al. En volgens mij heb jij ook wel eens verteld dat dat niet mag eigenlijk. Wordt er dan niks aan gedaan? Ja, de regels zijn uh, strenger geworden, want het is een paar jaar geleden ook al vreselijk uit de hand gelopen toen werd in Singapore zelfs het vliegveld gesloten omdat de vliegtuigen daar niet meer konden landen. En uh, ja, daarna is Indonesië echt begonnen om daar wat wetten en regels en ook strengere straffen op te stellen. Maar dat helpt nog steeds niet echt, want uh, het, het komt elk jaar terug. En dit jaar is het weer uh, erger dan voorheen. Het enige wat ze nu uh, doen zijn, waar ze mee bezig zijn, dat is blussen. En dat proberen ze dan zo, zo goed mogelijk te doen. Daar helpt Singapore ook aan mee. En Indonesië heeft nu zelfs bedacht dat ze kunstmatig regen willen gaan maken... om die vuurtjes uit te maken. Hm. Ja, nou, blussen, dat is inderdaad wel ja. misschien een idee als er brand is. Um, wat kan... Singapore verder dan behalve zich boos maken op Indonesië... en meehelpen met blussen. Nou ja. Ja, ze zijn, er is nu net weer een delegatie uit Singapore hier aangekomen om met de regering te praten. Ze, ze willen uh, dat er strengere maatregelen, betere maatregelen worden genomen. Maar Indonesië uh, reageert een beetje geïrriteerd. Die vinden dat die Singaporezen maar uh, zeuren. En bovendien uh, zit er ook Singaporees geld in die palmoliebedrijven die hier de oorzaak van zijn. Dus is het ook een beetje eigen schuld, dikke bult, vindt Indonesië. En de minister, hier minister van Buitenlandse Zaken, klaagde vandaag van... ja, als in Australië bosbranden zijn, zegt iedereen, ach, wat zielig. En nou zijn ze in Indonesië en zegt iedereen, stomme Indonesiërs. Ja. Uh, dat is niet eerlijk. Nou, <laughs> correspondent Michel Maas over de boosheid van Singapore richting Indonesië over de bosbranden al daar. Michel, dank je. Goed, geen grap meer over. Aanmaakblokje, snel naar Sven Kokkelman. Co die is hier om te vertellen wat hij na half tien gaat doen. Goedemorgen, Goedemorgen Sven. Goedemorgen Marcel. De ING. Met de bank ga ik praten over terugkerende vertrouwen in de woningmarkt. Verder ga ik praten met een prins... Oh. Een prins die gaat uh, de onderhandelaars van het energieakkoord een steuntje in de rug geven. Uh, en dat is prins Carlos de Bourbon de Parm. En uh, over Joko Ono gaan we het ook hebben, de weduwe van John Lennon. Want die steunt ook actievoerders, namelijk die van de Hedwigepolder. Daar gaat niks van haar laten horen, hè? Daar gaat niks van haar laten horen. Nee, van haar niet. <laughs> uh, nou ja, dat valt te bezien. Nee. Zo je zometeen nee. bij de Dit is radio 1. Goed. Is en natuurlijk de CBS-cijfers, werkloosheidscijfers. Jan van der ja, Putten. horen zo meteen. Minister Asje van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers en werknemers op snel met banenplannen te komen. Per 1 oktober heeft het kabinet 600 miljoen beschikbaar om bedrijven te helpen met de bestrijding van de werkloosheid, maar dan moeten werkgevers en werknemers wel zelf met voorstellen komen, zegt Asje. De AIX-index is vanochtend fors lager geopend, 1,3 procent. Ook andere Europese effectenbeurzen begonnen met flinke verliezen. oorzaak is de aankondiging van voorzitter Bernanke van de Amerikaanse centrale banken dat het pompen van geld in de economie dit jaar wordt verminderd en volgend jaar stopt. En meer dan twee derde van de ouderen wil dat de stemcomputer weer wordt gebruikt bij verkiezingen, blijkt uit een enquête van ouderenbond AMBO. De meest ondervragen vinden digitaal stemmen betrouwbaarder dan met het rode potlood en ouderen vinden het niet meer van deze tijd om op papier een stem uit te brengen. En dan die cijfers van het CBS. De werkloosheidscijfers hebben het over, over de maand mei. Op de economieredactie zit Bart Kamphuis. Hoe staat het ervoor, Bart? Nou, de toename van de werkloosheid is iets afgevlakt in die maand mei. Er zijn 9000 werklozen bijgekomen. Dat brengt de teller op 600... 59.000 personen die uh, werkloos zijn. Dat is een getal dat is uh, voor het seizoen gecorrigeerd, zoals het heet. Want het seizoen is natuurlijk deze maanden belangrijk. Dat zie je ook in het aantal WW-uitkeringen. Dat, uh, dat, dat, dat loopt dat terug. En dat heeft uh, heel veel te maken met vakantiewerk. Opmerkelijk is wel dat, het aan, dat uh, de werkloosheid bij de jongeren... eigenlijk nauwelijks stijgt. En dat zou je kunnen interpreteren als een, uh, als, als een, een klein positief teken. Want uh, zoals je weet, de jeugdwerkloosheid is heel gevoelig voor, de, voor hoe het gaat met de economie. Als het slecht gaat, neemt de jeugdwerkloosheid snel toe. Als het weer wat beter gaat, dan neemt hij weer snel af. En de jeugdwerkloosheid is de afgelopen maand nauwelijks gestegen. Bart Kamphuis over die nieuwe werkloosheidscijfers van het CBS. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Staat er nou nog steeds files? Ja, een stuk of zeven nog uh, alles bij elkaar. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Ook 3 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Dorp. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij knooppunt Grijzoord, 2 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... voor de Naag-Malieveld nog 3 kilometer... En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij Rotterdam Centrum 3 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het vertrouwen in de woningmarkt keert weer terug, zegt de ING. Koninklijke steun voor onderhandelaars van het energieakkoord. Midden in de crisis heeft juist Wallonië wel economische groei. Hoe kan dat nou? Joko Ono steunt de actie voor het behoud van de Het Wiegepolder en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is vijf over half tien. Hier is de Caro met Goedemorgen, Nederland. Jet Mok is vanochtend in Kampen. Waar incasso-bureaus zich zorgen maken over de vele malafide bedrijfjes... die mensen met schulden alleen maar grotere problemen bezorgen. Twitter met me mee, @sKokkelman En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. De onderhandelaars van het Nationaal Energieakkoord, dames en heren, krijgen koninklijke steun. In een open brief wenst Prins Carlos de Bourbon de Parm, de onderhandelaars, veel succes. De prins doet dat namens grote bedrijven als Axonobel, Philips en BAM. Koninklijke Hoogheid, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Cockerman. Waarom doet u dat? Nou ja, wij zijn um, twee jaar geleden begonnen met dit uh, traject. Um, want, uh, en we zijn gevraagd door de CEL om in de regieraad uh, te gaan zitten omdat het zo belangrijk is dat hier uh, een, een, een transitieakkoord komt... voor de lange termijn van energie van Nederland. En waarom hebben ze uw steun nodig? Nou, ik hoop dat ze het niet nodig hebben, maar het is natuurlijk altijd fijn om een uh, hart onder de ring te krijgen. En ik doe het natuurlijk als voorzitter van Nederland krijgt nieuwe energie. Die uh, een stichting die we dus uh, twee jaar geleden hebben opgericht om een uh, breed uh, gedragen maatschappelijk uh, overleg te hebben over een langetermijn energievisie voor Nederland. Juist. Dan volgt u ook de politieke discussie. En er is gesodemieter, als ik het even plat mag zeggen, in de Tweede Kamer, ook tussen de coalitiepartijen, over windmolens en die nieuwe duurzame energie. Nou ja, ik zit niet aan de onderhandelingstafel zelf. Hè? Het is puur in de regieraad. Dus over de, de techniek en de manier en hoe we richting die doelstellingen komen... daar, uh, daar heb ik uh, geen invloed op. Of hebben wij geen invloed op als stichting. Wat we wel uh, willen is de ambitie zo hoog mogelijk neerleggen. En ik moet zeggen dat het leiderschap dat nu getoond wordt binnen de CRN... met al die onderhandelaars die nu daar keihard kei aan het werken zijn... echt ongelooflijk mooi is om te zien. Is het genoeg en is het ook sterk genoeg om de politici in de Tweede Kamer te overtuigen? Want die moeten straks akkoord gaan. Het is nooit genoeg. We willen natuurlijk uh, graag een knop omdraaien, alle koolestallen uitzetten, <laughs> Maar dat kan niet zitten. Het is een transitieakkoord. En de bedoeling daarvan is dat we dus een, een, een, over een langere termijn heel rustig van de ene... Energiemix naar de andere gaat. Het gaat niet alleen over elektriciteit, het gaat over warmte, het gaat over geothermie, het gaat over biomassa, het gaat over biogas, het gaat over kolen uh, en nucleair. Die hele mix moet langzamer zeker naar een CO2-neutrale uh, niveau komen. 2050 ja. hebben we afgesproken dan dat we dan een, een CO2-neutrale uh, energiehuishouding hebben in Nederland. Nou, dat is het doel. Dat kan natuurlijk niet op korte termijn. Dus heel erg belangrijk is dat de beleidsmakers hier een lange termijn perspectief geven, zodat het bedrijfsleven, zodat de academische kennisinstellingen daar invulling aan kunnen gaan geven. Yeah. Als het elke tweede jaar verandert van, uh, van beleid, ja dat is dan uh, dat is dan uh, moeilijk om dan investeringen te doen uh, die over tien of twintig of dertig jaar teruggediend moeten worden. Yeah. Dat is nou, een beetje wel dat uh, het, dat kern, is... van het zelfs, kern van het hele verhaal. En Dus een Deltaplan Energie, eh, en ons, ons heel Nederland een gerust hart geven dat we kunnen investeren, ja. dat we vooruit kunnen en dat kapitaal loskrijgen. Ja. Eh, Menselijk kapitaal, kenniskapitaal. En dat is ontzettend belangrijk. En daar zeggen deze mensen nu binnen Servo voor om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Ja. Om ons allemaal gerust te stellen dat ze betaalbare, goede en schone energie kunnen hebben in de toekomst. Ja, maar goed, daar zijn ze natuurlijk al heel lang mee bezig. En wij liepen op een gegeven moment ook voor met het creëren van windmolens. En die hele technologie hebben we zo'n beetje uit handen gegeven aan de Duitsers. Um, waar zijn de fouten gemaakt in het verleden, vindt u? Het is altijd makkelijk om achteruit te kijken uh, en daar kritiek op te hebben. Um, feit is nu dat er nu op dit moment een ongelooflijk leiderschap wordt getoond. Uh, doordat deze mensen allemaal in elkaar zitten. We hebben het niet alleen over de grote bedrijven. We hebben het over de belangenorganisaties, we hebben het over uh, de, de, de bonden, de werkgevers uh, en, de, en de overheid. die allemaal samen het belang zien van dit en, en, en goed bezig zijn om hier een, ja, een breed gedragen akkoord te krijgen. Dus niet. Ja. Een één pilaar of één steun of één been nee, dat, dat de hele maatschappij hierachter staat. U bent er zeer bij betrokken, hoor ik. Uh, wat zou er minimaal in dat e energieakkoord moeten staan wat u betreft? Nou, de, de, de, de doelstellingen zijn, zijn al uh, gesteld. Uh, en er is dus een verschil tussen wat redelijk haalbaar is en wat, um, wat wenselijk is. Uiteindelijk moeten we tot een CO2-neutrale uh, energiehuishouding komen in 2050. Ja, maar dan maar daar lopen we op gevoelig... achter, hè? ...dan ja, het is een het is een, echt een weg te slaan... ...maar daar zijn alle banen in te vinden... ...daar kan men werk uitputten. Dus dat is voor die installateurs... ...die, nu, uh, die dan op, uh, uh, op onze daken zonnepanelen gaan plaatsen... Alle, uh, ...het heel bouw in Nederland... ...die onze huizen kan uh, isoleren. Dat zijn enorme banen... ...die niet naar China kunnen worden geëxporteerd. Nee. Dus voor Nederland is het ongelooflijk belangrijk... ...als banenmotor en als manier om uit de economie te komen. Ja. Uit de economische uh, crisis te komen. Ja, nou is dat... Zo'n energieakkoord is dan natuurlijk een goed startpunt, maar ook in die bouwsector staat iedereen te springen om huizen ecologischer te maken, energiezuiniger te maken, te renoveren. Maar daar zeggen ze, we krijgen helemaal de opdrachten niet binnen. Ja, daarom um, is het belangrijk om een stabiel uh, politiek klimaat uh, te hebben. Want een deel van de reden dat die opdrachten niet binnenkomen, is omdat er... Wissend beleid uh, op is gevoerd in de laatste jaren. Hè? Dus wel subsidie, geen subsidie. Um, wel aftrekposten, geen aftrekposten enzovoorts. Dus de bedoeling hier van dit uh, akkoord is dat we allemaal zeker zijn... Nou, ...voor de volgende x hoeveel dat jaar, hoeveel, daar geen zorgen over te maken. We hebben een plan, we gaan daar naartoe en uh, wij... Dat daar stabiliteit zit en dan komen die opdrachten los. Ja. Uh, dat uh, dat de, de, de, met iedereen die praat, die wil wel, maar is bang omdat de onzekerheid met me nog te groot is. Met akkoord proberen we die onzekerheid wat lager te krijgen. Dat te is een mooi krijgen, streven en daar zet u uw, uh, uw volle gewicht achter, zal ik maar zeggen. Ja, zoveel weeg ik niet, maar. We, we ons <laughs> nu is maar te vraag, het heel verleidelijk om te vragen de hoeveel de u dan weegt, maar laten we dat maar zitten. <laughs> In ieder geval, uh, uw invloed wendt u aan. Uh, en uw positie ook om hier uh, extra gewicht aan te geven. Mag ik het zo formuleren dan? Ja, de Stichting, hè? De Stichting Nederland Krijgt Energie, ja. die dit, uh, die gezamenlijk met anderen uh, uh, dit, dit heeft uh, aangezegeld een paar jaar geleden. Ja. En dat nu tot de serie heeft gebracht. Ja, die, uh, die staat hier natuurlijk totaal achter. En uh, weet je, weet, ik vind het zo mooi dat op dit moment daar leiderschap wordt getoond door de heer Draaier, maar door iedereen en andere mensen aan de onderhandelingstafels, ja. Ja, die, die leiderschap die op dit moment in Nederland zo uh, hard nodig is. En dit kan echt een vliegdeel zijn voor de economie. Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Hè? Het is niet iets, dit is niet een issue die je zomaar over de schutting kan gooien. Zeg nou dus, dat is het bedrijfsleven, of dat is aan de overheid, of dat is aan de bonden. Nee. Ze zijn allemaal hier verantwoordelijk voor. Het is gezamenlijk moeten oplossen. En dat is wel één van de mooie dingen van Nederland. Ze zijn geen dictatuur, gelukkig. En als we samen een probleem zijn, dat we dat samen kunnen oplossen, dat is, uh, dat is wel één van onze grote goede die we in Nederland hebben en uh, waar we tot zo op mogen zijn. Ik dank u zeer voor het gesprek. Met alle plezier. En tot de volgende keer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Amerikaanse president Obama wil een derde van alle Amerikaanse en Russische kernwapens laten verdwijnen. Maar nou is de vraag, hoe gaat het ontmantelen van een atoombom eigenlijk in zijn werk? Wim Turkenburg, atoomfysicus aan de Universiteit van Utrecht, die kent het antwoord. Je hebt verschillende soorten kernwapens. Uh, waterstofbom, neutronenbom, uh, een gewoon atoombom. Maar allemaal werken ze vooral met het principe van uh, splijting... Van uranium, hoogverrijkt uranium of van plutonium. En uh, bij die splijting komt dan in zeer korte tijd in zo'n atoombom uh, energievrij, uh, grote hoeveelheid energievrij. Als je die kernwapens wilt uh, ontmantelen, dan uh, moet je vooral dat eruit halen. Dus dat hoogverrijkt uranium of dat uh, plutonium. En dat doe je door de bom weer open te maken en die stoffen eruit te halen. Al dus het antwoord van Wim Turkenburg. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedemorgen voor uw vragen van vandaag. Terug nu naar Kampen. Op sneakers met een hak is hier Jet Mok. Lloyd Hendricks, incasso-medewerker. Waar zijn we nu? We zijn nu in Kampen bij de Wiesma Of uh... We gaan bij de debiteur langs die een openstaande vordering hebben, Dan gaan we proberen om een talingsregeling af te sluiten met hem. Ik vertaal het even. U gaat een, uh, een schuld innen... Ja. bij iemand die uh, ergens anders nog een schuld heeft uitstaan. Zullen we erheen gaan? Ja, is goed. Dan lopen we nu heen. <lacht> we lopen nu uh, het erf op. Even kijken of het wordt gedaan. Ik uh, zet even een stap naar achter. Komt iemand naar de deur? Hallo, Bermorgen. goedemorgen. Hoi, hey. goedemorgen. Lloyd Denner, er ik ben steeds in Casso. Uh, ik sta hier wel met de radio ik heb een ik naar hebt. Waar is het van? In casso ja, openstaande vordering van location uh, okay. Nee, hoef ik niet uh, de radio bij. Dat is goed, dan loop ik even weg. Ja? ja, dankjewel. Loop ik het terrein weer af. Dan praat ik even verder met Dennis Kuipers, directeur van Stretes Nederland. Ja. Uh, ja. Er werd hier een, een schuld geïnt. De incasso-medewerker Lloyd is inmiddels uh, naar binnen. U bent een actie begonnen, want u vindt het, vindt het te makkelijk om een bedrijf op te richten van incasso, om een incassobedrijf op te richten. Ja, wat wij zien is dat uh, eigenlijk iedereen een incassobureau kan beginnen. En wij vinden dat, uh, dat met, de, uh, met de huidige economische tijden je um, um, ook voor de debiteur oog moet hebben en daarin uh, ja, een, bijvoorbeeld een betalingsregeling moet aan kunnen gaan. Nou, daarin uh, is een keurmerk zoals, zoals dat nu bijvoorbeeld wordt geopperd... denk ik een goede zaak, zodat niet iedereen uh, een incassobureau kan beginnen. Een debiteur is dus iemand met de schulden, vertaal ik uh, maar weer eventjes. Um, want wat voor verhalen hoort u dan uh, van incassobureau? Wat, wat doen zij uh, mensen met schulden aan? Nou, zij, zij bieden bijvoorbeeld geen betalingsregeling aan of uh, uh, uh, er moet geleid betaald worden. En uh, ja, dan, dat is voor die mensen vaak uh, niet mogelijk, omdat zij ja, uh, meerdere schuldeisers vaak hebben. Ja, en dan kun je beter een regeling treffen uh, waarin uh, in termijnen wordt terugbetaald, zodat mensen tot een oplossing kunnen krijgen. En, en weet u bijvoorbeeld hoe deze meneer aan zijn schulden is gekomen? Nou, dit is volgens mij een, iemand die uh, zijn auto uh, iets met een. Uh, het is een autobedrijf waar de schuld van is. Dus ik ga er even vanuit dat daar een, uh, een auto of gerepareerd is of, uh, of iets dergelijks. En, en die schuld is niet betaald. Oké, okay, dus de opdrachtgever die u heeft uh, hier naartoe heeft gestuurd, dat is een autobedrijf en deze persoon heeft daar. Oké, okay, want um, kunt u eens een concreet voorbeeld geven um, van uh, hoe dat keurmerk uh, voor incassobureaus eruit moet gaan zien? Je kunt uh, uh, vanuit de overheid een, een keurmerk opstellen waar ieder uh, incassobureau zich uh, aan verplicht moet stellen. Uh, waarin er een aantal gedragsregels worden opgesteld. Uh, hoe ga je met een de debiteur om? Maar hoe ga je met die opdrachtgevers om? Uh, wat zijn kunt u daar eens een concreet voorbeeld van geven? Hoe ga je met zo'n debiteur om? Nou, uh, zoals ik ook al aangaf, van, uh, zorg komt tot een oplossing. Uh, doe dat op een, op een vriendelijke wijze. Natuurlijk, uh, er is een schuld, uh, maar die schuld komt ook ergens vandaan. En probeer daar een oplossing in te creëren. Dus ik ik zeg altijd, kijk naar de oplossing en niet alleen naar het probleem. En wat zou dan de oplossing voor deze persoon kunnen zijn? Nou, als daar bijvoorbeeld meerdere schulden zijn, zou je kunnen zeggen van... ik ga eh, samen met de debiteur daar eventjes kort doorheen. En zeg van, nou, wat is wel je ruimte die je kunt missen? En probeer dat dan af te betalen en, en leg dat ook aan elkaar, met elkaar vast. Eh, dus zeg van, oké, okay, we gaan voor 50 euro per maand of, of in vier termijnen. En ga dat dan eh, inlossen, zodat je dan eh, iets langere tijd hebt om het probleem op te lossen. Inmiddels komt ook Lloyd alweer naar buiten. En is het gelukt? Ja, het is gelukt. We hebben betalingsregelingen aangegaan. Hij gaat in vier termijnen betalen, dus dat uh, komt helemaal in orde. Prima, dankjewel. Nou, dankjewel. We bedanken ook Jet Mok. Straks Wallonië herrijst uit het economische moeras. Meijerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1989. De bedoeling van het Huis van de Toekomst... om mensen aan denken te zetten over de toekomst. Door de stem van Giet Titulaar over het Huis van de Toekomst. Het huis moest de gewone burger een idee geven... hoe slimme technologie in de dagelijkse woonomgeving kon worden toegepast. Zo was er een centraal stofzuigersysteem, zonnecellen en stemherkenning. Het huis werd op 20 juni, deze dag dus, in 1989 geopend... door toenmalig minister van Vrom, milieu, Ed Nijpels. Ja, je moet je voorstellen, we praten over bijna 25 jaar geleden. Uh, wat nu heel gewoon is, uh, dat bestond toen absoluut nog niet. Dus wat dat betreft was dat huis ook een uitstekend voorbeeld. Niet alleen uh, van wat er uh, mogelijk is, maar wat er ook mogelijk is in de dagelijkse omgeving. En hoe je met die kleine vindingen die daar toen uh, werden tentoongesteld. Hoe je daar toch voor, voor heel Nederland geweldige resultaten mee zou kunnen bereiken. Als je ze massaal zou doorvoeren. In dat opzicht was het Huis van de Toekomst was echt zijn tijd ver vooruit. En een kritiek waar, die was een, een, een echte apostel als het ging om. Die duurzaamheidsgedachte. We hebben ruim 250 demonstraties van nieuwe technologie in het huis opgenomen. Ja, dat is was natuurlijk omdat het bijzonder hij Vooral wel een beetje wat de, de echte vlucht van de Ariane raket die is over 28 minuten. dus Dat is nu over 23 minuten afgelopen. Ja. Uh, daar zijn natuurlijk hebben we heel veel dingen die we nu gewend zijn, uh, leds, et cetera, uh, tablets. Die, die, die komen allemaal oorspronkelijk vanuit de, de ruimtevaart. Maar hij was dus ook een beetje het toonbeeld van, van, van, van nieuwe uitzending, van innovatie. Juist om, om, om op milieuterrein grote stappen kunnen maken, eh, te kunnen maken. Hij heeft innovatie nodig. Wat dat betreft sloot eh, zeg maar, zijn een hele wereldbeeld rond de ruimtevaart, sloot uitstekend aan en bij het beheurbeleid wat we toe wilden voeren. Toen ik in 1989 gescheiden afvalverwerking introduceerde in het Huis van de Toekomst... was er de regelrechte dijen En tegenwoordig geeft iedereen een aparte bak... waar de fruit en tuinafval in weggooit. Dus uh, zo zien we. Het mooie is dat er, er zit een heleboel dingen in die tegenwoordig gewoon zijn. Maar er zitten ook nog steeds dingen in die we nog, nog niet hebben in Nederland... Uh, en wat dat betreft, ja, hij was echt zijn tijd uh, vooruit. En... Nee, het huis is in geen enkel opzicht verouderd. Er is geen enkele techniek in het huis te vinden die verouderd is. Maar het huis gaat gewoon dicht omdat de contracten zijn afgelopen. Contracten waren voor zeven jaar en dat is nu voorbij. Uh, dat, dat huis van de toekomst maakt het mogelijk ook voor de gewone burger... om te zien wat hij of zij allemaal opdoen doen in de eigen omgeving. om toch dat milieu een stapje vooruit te helpen. En dus gaat het op het hoogtepunt van de grond. Ga de dicht. Dag open. Licht uit. Het huis van de toekomst. deze dag geopend. in 1989. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Go the horns in the cars in the street.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 Despiring something I can hardly believe. Let me take the lead, cause love is all. De Beep Beep Song was dat van Simone White. Het is acht minuten, zeven minuten, zelfs voor tien. En u luistert naar de Cairo op Radio 1. Terwijl heel Europa zucht onder de economische crisis... is er in Wallonië wel economische groei. Dat heeft het Belgisch Planbureau uitgerekend. Martijn Schut, onze man in België. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou? Want Wallonië lag altijd achter op Vlaanderen. Ja, dat beeld. Dat klopt eigenlijk nog wel voor een stukje. Ze zitten natuurlijk nog steeds met een verouderde uh, industrie. Maar ze hebben toch nu voor het eerst, eigenlijk al sinds een tijdje, zwakke cijfers geschreven. Oeh? Mm -hmm. De belangrijkste oorzaak daarvan is eigenlijk dat de Waalse regering rond 2007. onder de toenmalige minister-president van Wallonië, uh, Elio Di Rupo. een soort Marshallplan heeft ingesteld. Ze hebben eigenlijk uh, een uh, stimulans gegeven aan de economie... door allerlei belastingmaatregelen. En het heeft zich gewoon kers uitbetaald. Hebben ze gestimuleerd? Dus laten we zeggen wat uh, nu de opdracht... Uh, althans vanuit sommige hoek, uh, zou ik maar zeggen... aan het kabinet is in Nederland namelijk niet bezuinigen... maar stimuleren? Dat is helemaal correct. En er was natuurlijk een enorme noodzaak voor... aangezien er daar gigantische reservoir is van uh, werklozen. werkloosheidscijfers liggen gewoon nog altijd veel hoger in Wallonië... dan in Vlaanderen. Die van Brussel zijn nog hoger. Maar goed, dat is nog een ander verhaal. En uh, met die stimulans van de Waalse regering zijn er een aantal grote bedrijven, zoals onder andere Google... die gedacht hebben, hé, hey, dat is interessant. Daar zit toch ook wel wat hoogpotentieel opgeleide mensen... die geen job hebben. We krijgen daar eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, een zakje met geld... Nee, om daar een vestiging te openen. Kom, we gaan dat doen. We plaatsen daar een, uh, een kantoor van ons. Met andere woorden, een soort van lage lonenland uh, in een gunstig vestigingsklimaat? Ja, dat is het. En ze doen er alles aan om ook uh, dat beeld naar buiten uit te dragen... ervoor te zorgen dat internationaal gezien wordt... dat Wallonië als uh, regio interessant is en, uh, om in te investeren. En uh, daar zitten ze campagnes voor in. Daar zitten ze echt uh, alle middelen voor in die, uh, die, die ze eigenlijk hebben... om uh, hun regio sterker uit de bus te doen laten komen. Juist. En dat levert natuurlijk nieuwe verhoudingen op. Ook in de onderlinge verhoudingen daar in dat ingewikkelde België. Want uh, er was altijd een soort van kalimerencomplex daar in Wallonië... De Walen, eh, terwijl de Vlaan Vlamingen zich over het algemeen in ieder geval economisch meer superieur voelden. K zijn die verhoudingen nu meer gelijkgetrokken? Dat zou je wel kunnen zeggen. En dat heeft er dus met die nieuwe revijen, die economische revijen te maken... dat de Walen, een groot gedeelte daarvan, toch een idee gaat krijgen van... kijk, wij kunnen het ook. Wij kunnen ook hier uh, nieuwe industrieën creëren, wat hard nodig is... omdat er zoveel oude industrieën, zoals de staalindustrie... aan het verdwijnen zijn in Wallonië. En daarmee nemen ze dus eigenlijk een hele andere positie in... in het uh, politieke landschap ook. Ze hoeven zich niet meer te laten kleineren, zover dat dan uh, gebeurde... maar toch zeker gevoelsmatig door de Vlaamse. En dat is natuurlijk uh, een, een hele nieuwe positie die die walen gaan innemen in het België van de toekomst. Juist. Interessant, want dat uh, betekent ook dat er misschien iets meer politieke stabiliteit komt, of niet? Uh, dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Uh, tijdens de laatste uh, onderhandelingen uh, voor de huidige regering, de federale regering van Elio Di ...was het altijd heel moeilijk om de Vlamingen en de Walen op één lijn te krijgen. Ja. In de tussentijd zijn er heel veel Walen die het gevoel hebben van... ...kijk, jullie uh, Vlamingen zijn zo nationalistisch bezig, ja. uh, jullie willen België alleen maar opsplitsen. Nu hebben we een sterkere Walen uh, eigenlijk, die zeggen van... ...kijk, wij hebben economisch iets meer in de melk te brokkelen. Ik denk dat dat juist de problemen met de verkiezingen in 2014 nogal wat groter kunnen gaan maken... Oh jee. Nou ja, zo zie je maar. Elk voordeel heeft ook weer zijn nadeel. Dankjewel, Martijn Schut. Vanuit België. Hebt u een huis of wilt u een huis kopen? Moet u even blijven luisteren, want de ING, de bank, ziet het, uh, ziet het vertrouwen in de woningmarkt zich herstellen. Hoort u zometeen in het vervolg. Blijf bij ons. Kies goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Deze week in brons met boeken.